Middernacht, zaterdag 6 augustus. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft afgelopen avond gebeld... met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Sarkozy. Het waren twee afzonderlijke gesprekken. Ze gingen over de crisis in de eurozone. Obama zou zowel Merkel als Sarkozy hebben gecomplimenteerd... met hun grote betrokkenheid bij de problemen in Europa. Volgens het Witte Huis heeft Obama de twee Europese leiders ook gesproken... over het aanhoudende geweld in Syrië.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 Na de val van de regering in 2007 keerde zijn partij niet meer terug in het Poolse parlement. De jaren daarna kwam Lepper vooral nog in het nieuws door schandalen. André Lepper was 57 jaar. Feyenoord is de eerste koploper in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen de openingswedstrijd van het seizoen tegen stadgenoot Excelsior met 2-0. Oud-Excelsior spits Fernandes maakte de 1-0. De tweede treffer was een eigen doelpunt van Van Steensel.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 FNV-voorzitter Agnes Jongerius. En beste luisteraars, welkom bij mijn zomernacht. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd wat u op dit moment aan het doen bent. Bent u de afwasmachine aan het uitruimen of de laatste rekening aan het betalen? Uh, kijkt u tijdens het luisteren naar de beveiligingscamera's? Of rijdt u terug van een leuk feestje? Ik zit hier vanavond anderhalf uur in de studio in een uh, wat betonnen gebouw, eenzaam en alleen in de studio. Gelukkig zitten er wat mensen achter het glas... Uh, die met mij proberen uh, mij door mijn uh, zomernacht uh, te loodsen. Wat ga ik doen vanavond? Ik ga met u praten over de liefde voor de radio. Ik ga praten over de lol in het werk. Ik ga praten over de lol van het werknemer zijn... Maar soms ook de misbruik die van werknemers gemaakt wordt. En ik ga praten over de nieuwe generatie. De generatie Einstein. Uh, dat komt allemaal aan de orde in uh, deze uitzending van Zomernachten. Maar laten we eens gewoon beginnen met een mooi stuk muziek. Muziek, Amy Winehouse, het nummer Oktober Song van de CD Frank. Um, mooie muziek, altijd goed op de radio. Maar ik wilde het vanavond met jullie hebben over de lol in je werk en hoe je die lol in het werk ook kunt verpesten. Maar voordat we eh, daarover gaan praten is het misschien goed dat ik bij wijze van introductie een aantal belangrijke mensen in mijn leven aan u voorstel. Dat zijn zoals bij elk mens natuurlijk gewoon je vader en je moeder. Dat is mijn man Ger eh, en dat is mijn oud-collega Karen Ademoend. Eh, en al die mensen hebben iets met het thema van vanavond te maken. Laat ik beginnen met de lol eh, voor de radio, de liefde van de radio. Die heb ik toch echt aan mijn moeder te danken. Stel u zich voor, vijftig jaar geleden, ik werd geboren in een huis ver in de polder, in de meren. Waar mijn moeder huisvrouw was. En hoewel ze eigenlijk een opleiding had, dacht, wat zit ik hier nou eigenlijk de hele dag te doen? Te zorgen voor acht kinderen, ik geef het je te doen in de tijd dat we nog geen wasmachine hadden. Uh, waarin er nog geen waterleiding was. Uh, en waar acht kinderen uh, schoon naar school te sturen... een behoorlijk grote klus is. Mijn moeder was huisvrouw, um, was eigenlijk ook onderwijzeres. En ze zei altijd, de radio heeft mijn leven gered. Want dankzij de radio wist ik tenminste ook nog... dat er een leven was buiten uh, die zorg voor die kinderen die was, dat eten, die hele stapel aardappels die geschild moest, uh, moest worden. Uh, en laten we eens naar een fragmentje luisteren uit die tijd... Uh, waar mijn moeder in die tijd ook naar geluisterd heeft. Weer of geen weer. Een programma voor de vroege zondagmorgen... voor u samengesteld door Bert Garthoff en Leo de Beer. Op 27 september zagen wij drie vluchten wilde ganzen vliegen in een grote vee... van elk 50 stuks. Aldus schrijft de heer Klootwijk aan de Vijverhof 16 in Alblasser Hij vervolgt dan op 28 september weer drie grote vluchten van elk 50 stuks. Deze kwamen over de Alblasserwaard uit de richting Nieuw Lekkerland... en vlogen richting Dordrecht. Een oud gezegde is dat voorspelt een vroege winter... Waar komen deze dieren nu vandaan en waar gaan ze naartoe? En wat zegt het ons? En wanneer komen deze ganzen weer terug? En wanneer ik nu zijn vragen ga beantwoorden, luisteraars... dan zou ik in de eerste plaats even willen zeggen... welke soorten van ganzen in aanmerking komen... om hier in Nederland te worden waargenomen... hetzij als overtrekkers, hetzij als pleisteraars... in bepaalde gebieden van Nederland... En dan komen we eerst terecht bij een oude bekende, zou ik heerst willen zeggen. Dat is namelijk de grauwe gans. Dat was vroeger een Nederlandse... Kijk, ik bedoel maar, uh, zulke radio, daar stak een mens wat van. Uh, op het programma Weer of Geen Weer, uh, met de topbioloog Fop Ibrouwer. Uh, die mensen echt iets bijbracht. En ik zat te luisteren en ik dacht, ik vind het toch knap... dat hij die meneer steeds geteld heeft dat het over 50 ganzen ging. Niet over 49 of 51, maar... Uh, en dat er ook zo'n fijn exact antwoord op uh, gegeven werd. radio als venster op de wereld. Radio om te laten zien dat er ook nog iets buiten uh, dat huis uh, en dat huishouden uh, was. Ook voor mijn vader was de radio belangrijk. Uh, mijn vader uh, moest er dus voor zorgen dat er voor acht kinderen... Brood op de plank kwam en moest er ook voor zorgen. Dat er geld was om ons te laten leren, want dan vonden mijn ouders alle twee belangrijk. Mijn vader was dus veel aan het werk, niet vaak thuis. Maar als hij thuis was en er was sport op de radio. dan moesten wij ook allemaal stil zijn. Goedemiddag, luisteraars. Hier is het Centraal Stadion in Leipzig. Een reusachtige kuip die plaats biedt aan 110.000 mensen. Helemaal uit de nok van dit bouwwerk vandaan een speciale groet ook voor de luisteraars over zee die straks met de binnenlandse voetballiegabers gaan meemaken hoe George Kesslers Nederlandse elftal zich zal weren in de bijzonder moeilijke taak die over een paar minuten begint in het voortoernooi van de strijd om het Europese voetbalkampioenschap voor landenteams. Maar een dubbel moeilijke opgave voor de Oranje ploeg die zwaar gehandicapt is, mogen we toch wel zeggen, door het ontbreken van Benny Muller. Het Nederlands elftal met in het doel Tonnie van Leeuwen, rechtsachter Wim Suurbier en dan verder van rechts naar links Nieuw Pijs, Daan Schrijvers en Peter Kemper. Drie PSV'ers dus op een rijtje. Op het middenveld Henk Groot en Piet de Zoete en in de voorroede van rechts naar links Jaak Zwart, Jan Mulder, Klaas Nuninga en Piet Keijzer. We hebben de stopwatch ingedrukt. De wedstrijd oost duitsland Nederland is begonnen. was nog op de Duitse helft. Nu ga je de bal nog steeds plaats naar binnen. Daar komt een mooie kans misschien voor Jan Mulder. Mulder krijgt het 1 bal. Schitterend werk van Jan Mulder, luisteraars. En na precies 10 minuten spelen in de eerste helft... heeft Jan Mulder Nederland naar een 1-0-voorsprong geschoten. En zo kunt u dus horen dat de tegenwoordige columnist en Sidekick op Radio en TV, uh, vroeger inderdaad, kon scoren. Uh, 1-0 uh, was uh, zijn bijdrage aan de wedstrijd oost duitsland nederland op 5 april 1967. En helaas, ondanks dit mooie doelpunt... hebben we de wedstrijd uiteindelijk met 4-3 uh, verloren. Sport op de radio. Voor mijn vader belangrijk, voor mij nog steeds het moment... Uh, wat ik associeer met stilzitten... Uh, want er moest naar de radio geluisterd worden. En allemaal stilzitten, dat was een moeilijke opgave. Uh, tegenwoordig als de sport op de radio is. Ik hoop niet dat ik heel veel mensen beledig. Maar ik schakel nog steeds over naar een andere zender. Radio is ook voor mij belangrijk. Um, ook voor mij is de radio het venster op de wereld. Um, als je uh, in de dag veel in de auto zit of s'avonds thuis krijg je onbewust heel veel van het nieuws van de wereld mee. En ook ik hoor mezelf eigenlijk met enige regelmaat zeggen... ik hoorde laatst op de radio dat... dat zeg ik eigenlijk veel vaker dan... ik las laatst in de krant of ik zag op de tv... ik hoorde laatst op de radio dat... Um, staat ook voor mij op. Als radio, als zendervenster uh, op de wereld... als uh, de plek waar je... Nieuwe werelden kan ontdekken. En de radio heeft ook voor mij nog een heel bijzondere eigen betekenis. Want eh, niet alleen was de radio, eh, is de radio mijn venster op de wereld. Het is ook de plek waar ik mijn echtgenoot ontmoet heb, Gerl Jochems. Eh, werkzaam als radiomaker bij de VPRO en debatleider, badleider. De badleider. Eh, de badleider. Eh, laten we eens luisteren naar een interview. Misschien een beetje raar. Maar van Ger en Ger Jochems, met mij, in een tijd dat we nog niks hadden. Het woord is alweer aan Ger Jochems. We gaan het over het belastingplan hebben. Iedereen kijkt altijd onmiddellijk naar inkomenseffecten bij belastingverhalen. En uh, zeker de FNV uiteraard. En GroenLinks riep, een feest voor de, voor de rijken. Een feest voor vermogenden noemden ze het volgens mij. Dat litereert ja, ook uh, beter, hè? feest ja. voor vermogenden. Ja, we zijn niet zo literair. Ze hadden het is over de feest voor de rijken, dacht ik. Maar ma maakt niet uit. Maar, dat maakt niet uit. Is het gelul of niet? Uh, dat ligt eraan wat je met wat vergelijkt. Per saldo zeg ik, wij zijn over het algemeen eigenlijk redelijk tevreden over wat er aan voorstellen ligt voor belastingen. Ja, het is misschien een raar fragment om hier te laten uh, horen, maar voor mij is het eigenlijk ook een heel bijzonder uh, moment. Uh, deze uitzending is gemaakt uh, in uh, de studio aan de Amstel in uh, in Amsterdam. Uh, ik kwam daar aan, uh, moest mijn auto ergens aan de Amstel parkeren en had eigenlijk niet voldoende geld bij me voor de parkeermeter. Maar ik was een beetje uh, laat en na afloop in die studio was een bar. Heb ik nog een tijd met Gerst aan het praten. En ik dacht wat een ontzettend leuke man is dat. Uh, en heb hem uh, daarna, uh, ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Uh, ik heb hem een kaartje gestuurd naar zijn werk. Ik wist niet waar hij woonde. Uh, ik hoorde een hele tijd helemaal niks op dat kaartje. Wist toen nog niet eh, dat hij een hekel heeft aan het lezen van post. Het openmaken van post. Laat staan het opruimen van zijn postbakje. Maar toen hij eenmaal belde, eh, was het daarna aan. En eigenlijk ook voor altijd. Eh, en eh, dat maakt dat ik dus ook nog een extra band met de radio heb. Soms ook een extra dilemma. Want kan je nog door je echtgenoot eh, geïnterviewd worden? Nou, dat kan natuurlijk eh, eh, niet meer. Dat leidt tot eh, vragen van ethische aard. Uh, maar uh, uh, die problemen vallen in het niets. Als je ziet dat ik aan de radio toch een hele leuke echtgenoot te danken heb. Uh, beste mensen, we zijn bezig met mijn uitzending Zomernachten. Uh, ik heb mezelf geïntroduceerd en ik denk... het is goed om eens door te schakelen naar het volgende, uh, volgende onderwerp. Het volgende onderwerp gaat over werk... Uh, en laat ik eens zeggen, het gaat over mijn werk. Uh, mijn werk is uh, begonnen bij de vervoersbond in 1987. Uh, nadat ik gereageerd heb op een advertentie... de vervoersbond FNV zoekt vrouwen als vakbondsbestuurder. En uh, op mijn werkkamer in Amsterdam heb ik een foto staan van de vrouwen van het vakbondsklasje waar ik destijds mee uh, begonnen uh, ben. Vijf, mannen, uh, nee, vijf vrouwen, drie mannen, uh, begonnen samen aan een uh, groot avontuur. Uh, en een introductie in de wondere wereld uh, van, het, uh, van het vervoer. Uh, en dat was voor de vakbeweging uh, het starten van een klasje... met vrouwelijke bestuurders. Een noviteit in de jaren tachtig, de vakbond uh, zei... Als wij alle werknemers willen organiseren, dan moeten we zelf ook laten zien dat we ook alle werknemers in de frontlinie van de vakbeweging willen hebben. Uh, een van de voorvechters van vrouwen in de vakbeweging was Karen Ademoend. En ik wil eigenlijk heel graag nog iets van haar stem en over haar leven laten horen. Wij zijn het op FNV zat. Hier gedaan. Maar de politiek verander je niet in je eentje. Dan heb je hebt meer mensen voor nodig, zoals ze hier staan. Actie, ook voor de NVG, zonder meer. In 1994 maakt Adelmunt de overstap naar Den Haag. Ze heeft moeite met die overgang van de vakbond, het warme nest, naar de soms keiharde politiek. Je moet natuurlijk staan voor je zaken en uiteindelijk is het een eenzaam beroep, want uiteindelijk sta je alleen in die zaal. Adelmunt staat bekend als emotioneel en betrokken. Als vakbondsvrouw, maar zeker ook als politicus. Het bekendste voorbeeld, een debat in 1999... over de achterstanden van allochtonen in het onderwijs. Ik moet u zeggen, als ik kijk naar de allochtone leerlingen... want daar hebben we het over... dan zie ik dat ze een spectaculaire sprong hebben gemaakt... in vergelijking met hun ouders. Spectaculair. Als u kijkt naar de prestaties van de allochtone leerlingen... en u vergelijkt dat met de autochtonen... dan is dat spectaculair... En ik ben weer te emotioneel. Maar waarom noemt niemand dat? Waarom sterkt niemand die kinderen in die kracht? De stem van Karen Ademoend eerst... het eerste deel van het fragment... was Karen Ademoend bij de demonstratie... tegen de WHO-plannen van het kabinet Kok, denk ik. Het kabinet Lubbers Kok op de Koolsingle. single. Uh, een grote demonstratie. Het gaat, over met een fragment, het gaat over in een fragment van Karen Ademond als uh, politica. Uh, en uh, ja, en natuurlijk heb ik getwijfeld uh, of we dit fragment moesten laten horen van Karen. Uh, maar uh, juist dit, Karen als actievoerder... Karen als betrokken uh, mens, als betrokken politica... Um, uh, de, beide fragmenten typeren haar uh, enorm. En um, voor mij, als beginnend vakbondsbestuurder... was iemand als Karen Ademond een, absoluut, een absolute bron van inspiratie. Karen Ademond was rebels. Uh, ze was aan de andere kant ook enorm loyaal. Uh, ze stond voor haar werk. Uh, en uh, ze was, als ze ergens voor was met geen paard meer tegen te houden eh, om door te, eh, door te gaan. Ze trok zich van haar omgeving eigenlijk niks meer aan... als ze dacht dat ze iets wezenlijks te doen, eh, te doen had. Ze had ook hele grappige dingen, als eh, altijd gekleurde jasjes... Eh, en hele hoge, wilde laarsjes... En, Um, ik, heb, uh, zelf, ik heb ze uh, inmiddels weggedaan. Maar zelf laarsjes die ik dan mijn Karen Ademoed laagjes uh, noemde. Omdat het ho hoge hakken waren en gekleurd. Uh, Karen Ademoed leren jasje heb ik nooit aangeschaft. Maar Karen Ademoed hakken had ik, uh, had ik wel. Uh, Karen Ademoed uh, trok eigenlijk um, op het moment dat ze dacht... daar kan ik iets voor betekenen. Die groep vrouwelijke bestuurders die overal bij die bonden... Eind jaren 80, begin jaren 90 binnenkwam eh, naar zich toe eh, en was voor ons ook een eh, voorbeeld om, ik dacht, als Karen Ademmoet eh, het aandurft om in die grote beweging over onderwerpen als kinderopvang of eh, tijdelijk ouderschapsverlof te beginnen, als zij het durft op het landelijke toneel, dan durf ik dat natuurlijk ook gewoon... bij mijn CO-onderhandelingen die ik als beginnend bestuurder... Eh, bij de vervoersbond FNV in Rotterdam moest eh, doen. Je kon je aan haar optrekken. En nou, nog een beetje eh, in haar naam of om haar naam te eren... een stuk muziek wat mij betreft. Een stuk muziek van eh, Huub van der Lumme. Een van mijn favoriete zangers, moet ik zeggen... Het nummer wat hij zong op de herdenkingsbijeenkomst in 2005... Eh, toen Karen Ademoend op 56-jarige leeftijd. Veel te vroeg is overleden. Tegen de tijd, dan blijkt misschien... Wat van nabij niet was te zien...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 En dat zwijgen dicht bij de leugen ligt. En de waarheid niet ver van de waan. Tegen de tijd, tijd die ons leert. Dat geen macht of kracht de waarheid weer. En geen boom is zo oud dat geen tak een keer splijt, zal blijken tegen de tijd. half twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastvrouw. Vannacht Achtes Agnes Jongerius, voorzitter FNW. En ik heb enorm uitgekeken naar het eervolle um, gastvrouwschap... van dit, uh, van dit programma. Um, ik heb net al uitgelegd, ik ben dol op de radio om meer en meer... en hoewel ik moet zeggen, um, deze tijd af en toe een beetje aanvoelt als te zitten midden in het oog van de orkaan... Eh, met allerlei discussies over pensioen en onze ouderdagsvoorziening... en over jongeren en ouderen niet tegen elkaar uitgespeeld worden... en werknemers niet te veel risico's lopen... en wat in deze tijd eigenlijk nog solidariteit betekent... heb ik het ontzettend leuk gevonden eh, om dit programma te mogen voorbereiden en u vandaag mee te nemen in Mijn Zomernacht. Uh, mijn Zomernacht is inmiddels aangeland in Rotterdam. Uh, want daar begon mijn loopbaan uh, als vakmondsbestuurder. Uh, tegenwoordig werk ik in Amsterdam. Ik zit in een kantoor in, uh, in het station Sloterdijkgebied. Uh, als je naar buiten kijkt bij ons uit dat kantoor kan je aan niks zien dat we in Amsterdam zitten. Het zou ook Maarsebroek of eh, Den Bos eh, Noord kunnen wezen. Maar het is station Sloterdijk. Ik kijk uit op het NS-station... op eh, het hoofdkantoor van de uitkeringsfabriek UWV. Schuin daarachter eh, kijken we naar het hoofdkantoor van de Telegraaf. Soms zwaaien we ook naar elkaar. En daar net weer achter eh, ligt... Uh, de Amsterdamse haven, maar als je in Rotterdam gewerkt hebt... als je in Rotterdam gewerkt hebt, dan zeg je toch echt... ach, die haven in Amsterdam, dat is een beetje een jachthaven. Uh, het echte werk gebeurt natuurlijk in Rotterdam. En inderdaad, het echte werk gebeurt in, uh, in Rotterdam. Uh, stelt u zich eens voor, uh, je komt net van de universiteit. En uh, je wordt inderdaad aangenomen bij de vervoersbond op die functie vrouwen als vakbondsbestuurder. Ik mocht bestuurder worden eh, in de binnenscheepvaart... Eh, en eh, voor het beroepsgoederenvervoer over de, eh, over de weg. De haven, eh, de binnenschepen, de vrachtwagens... het waren voor mij compleet nieuwe werelden... Eh, die ik met een eh, vakbondskadet, een opakadet van vakbondswegen... ter beschikking gesteld eh, mocht, gaan, eh, mocht gaan ontdekken... Um, ik herinner mij nog levendig de vakbondskadet van Paul Rozemuller. Eh, die ons in het inwerkprogramma eh, als nieuwe vakbondsbestuurder meenam. Op een tochtje rond de Rotterdamse haven. En We zaten daarachter in die auto die niet helemaal schoon was. Of laat ik zeggen, hij kon wel een stofzuigertje gebruiken. Uh, en we reden dat haventerrein op een Paul. Uh, Rozemuller wet ontvangen met de oproep hey! Paul, gaan we staken vandaag? En ik dacht, help, is dat het? Bedoel, als je met je vakbondskadet aankomt zetten... denkt dat iedereen dat je ogenblikkelijk gaat, uh, gaat staken. Um, bij mijn inwerkprogramma hoorde ook een tochtje... waar ik ook nog met veel plezier aan terugdenk. Een tocht met een zesbaks duwvaart de Rijn op... Uh, zes uh, duwbakken vol met ijzerets. De Europese Waterweg, de EWT. We gingen naar Duisburg heen en terug. Uh, dan zit je dus een paar dagen aan boord... met uh, mensen die ontzettend veel liefde hebben voor een vak. Uh, en uh, gelukkig ook bereid waren om mij alle kanten van het werk uh, te laten zien. Mooi werk, zwaar werk. Uh, ook het werk in een gemeenschap, want... Als je in de binnenvaart werkt, dan kan je niet zeggen... na acht uur, weet je wat, collega's? Ik ga vandaag naar huis. Laat staan dat je zegt, ik moet nu een papa-dag hebben. Ik moet voor mijn kinderen gaan, gaan zorgen. Het is een kleine leefgemeenschap, uh, dat, uh, dat werk. En een leefgemeenschap waar mensen ook bereid waren... hun leven met je te delen. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan heel bijzonder uh, gevonden. Maar het heeft het ook voor mij mogelijk gemaakt... om de overstap te kunnen maken uh, uit de wereld van de universiteit... en de studentenvakbond. Wij vonden ons ook heel erg betrokken en actief. Maar de echte vakbond is toch echt een andere wereld. Um, een andere wereld waar mensen gelukkig bereid waren... Uh, om mij een... Uh, een blik in te, uh, te gunnen. Um, laat ik bijvoorbeeld vertellen over uh, een reorganisatie... die mij nog steeds heel erg op het netvlies uh, staat. De eerste grote reorganisatie die ik moest, uh, moest doen. Het bedrijf Netloor Terrijn in Binnenvaart moest gaan inkrimpen. Um, en een reorganisatie betekent dus als je die mensen kent... en ik kende die mensen, dat je wist dan moesten vijftig uh, mensen afvloeien... Uh, op een personeelsbestand van 250 uh, mensen. Maar omdat je de mensen kende, wist je... voor hem uh, is dat een extra klap. Want hij heeft net van zijn vrouw uh, te horen gekregen... dat zij een ernstige ziekte heeft. Of bij hem kan het eigenlijk echt niet. Uh, want hij heeft een uh, kind met een uh, handicap. Over hem maak ik me misschien iets minder zorgen. Want eigenlijk staat hij al helft voor de helft uh, op de drempel naar een ander leven en een andere baan. Uh, maar onderhandelen over zo'n sociaal plan... onderhandelen over de afvloeiing van mensen... Um, het was ontzettend spannend. Uh, ook omdat je je realiseert dat het verliezen van werk voor mensen... Uh, een enorm grote... Klap eh, betekent, zeker als je dus hè, bij de presentatie van het sociaal plan de mensen kent, de verhalen kent, hun levens kent en weet hoe belangrijk dat werk voor hen is. Um, moeilijke dingen voor een beginnende vakbondsbestuurder, maar ook wel ontzettend mooi en wezenlijk. Werk. Het bedrijf Netlood Rijn in Binnenvaart bestaat inmiddels helemaal niet meer. Eerst is gefuseerd uh, uh, en vervolgens echt compleet overgegaan. Af en toe zie ik nog wel eens op de waterwegen schepen uh, langskomen, waarvan ik denk: dit was vroeger een schip van Netlood Rijden Binnenvaart. Uh, want zo goed is mijn introductie in de wereld van de haven uh, wel, uh, wel geweest. Ik moet zeggen, ik heb er ook een tik aan overgehouden. Ik kan geen enkele havenplaats. Langs gaan en eh, zonder met mijn autootje even al die haventerreinen langs te schuimen, het is een mooie wereld. De Westerstoor is weer gaan liggen voor het avond in de Maastad Het neonlicht. In de spiegel in de straten. Er rijden vol het met het dicht beslagen ruiten. En ik sta hier alleen aan het Water. Er gaan weer Het rijden voor de kassa En onder het winkelen loopt met druk te praten Helemaal zoals mensen verdwijnen in de metro En ik sta De haren aan, dan stap ik op en ik hoef jou achterna. en rijden volle trems aan met dichte slagruiten, en ik sta hier alleen aan het water. Dit was het nummer water van uh, de Amazing Stroopwafels van hun cd. Badmuts verplicht. Dan hebben we ook grote fans uh, daarmee. Hè? De Amazing Stroopwafels, grote fans van het leven in de haven. En uh, geef ze, is, uh, is ongelijk. Als je zo'n haven ziet, dan heb je toch een economieboekje concreet te pakken. Je hebt de import, je hebt de export... en alles wat er tussendoor mee gebeurt. Ga in een haven kijken. Echt een stuk nuttiger... dan een lesje economie op de middelbare school. Dames en heren, dit is het programma Zomernachten. Ik ben uw gastvrouw vanavond en mijn naam is Agnes Jongerius. Ik ben voorzitter van de FNV en hoop u vandaag iets te kunnen vertellen... over mijn werk. Mijn werk wat soms lijkt te bestaan uit... Een half procentje meer eh, of een half uurtje korter. Eh, dat schilderen we soms ook bij acties op die spandoeken. Eh, we willen 2 procent of we willen 2,5 procent. Eh, we willen een halve dag korter. Eh, eh, of eh, nou ja, andere concrete dingen. Maar eh, mag ik nou eh, u vertellen... Dat we dat inderdaad wel op ons spandoekje schilderen. Maar dat als het gaat over acties. Of dat nou in de haven, eh, bij de schoonmaak. Eh, bij de districenters voor Albert Heijn. Eh, of waar dan ook gaat. Vaak gaan stakingsacties niet over dat procentje. Of dat half uurtje. Eh, maar gaan over respect voor werknemers. Acties gaan. Eh, mensen komen in actie op het moment dat ze zeggen. En nu is het voor ons genoeg geweest. Hier strekken wij de streep. En natuurlijk hoort er een eisenpakket bij. En natuurlijk hoort er een leus bij die we op ons pandoekje schilderen. Uh, ik heb in Rotterdam, ik heb ook later uh, aan veel vakbondsdemonstraties uh, meegedaan. En er zijn leuzen, en er zijn eisen. Maar vakbondswerk gaat vaak over respect. Over respect voor werknemers. Over erkenning van hun vakmanschap. En daar wil ik het eigenlijk in het vervolg van deze uitzending... Met u over hebben. Um, mijn vakbondswerk, voor mijn vakbondswerk is het noodzakelijk dat ik mensen ken, dat ik mensen spreek, dat mensen eh, mij vertellen wat zij nou de lol in het werk vinden, of misschien juist de pijn in het werk. Um, ga naast iemand zitten en eh, vraag hem of haar, vertel eens wat. Uh, over je werk en binnen een halve minuut zitten ze recht overeind in hun stoel... en na een minuut krijgen ze lichtjes in hun ogen. Iedereen kan heel goed uitleggen waarom het werk wat ze doen... mooi werk is, belangrijk werk is. Of dat nou de ijzergieter is die trots met zijn zoon... langs de lantarenpaal in Amsterdam gaat lopen en zegt... zie je dat logo op die lantaarnpaal? Deze lantaarnpaal heb ik gemaakt. Uh, of... De bouwvakker die zijn zoon of dochter meeneemt en zegt... kom eens kijken, dit heb ik gedaan. Of uh, de verpleegster die uh, uitlegt waarom het zo ongelooflijk belangrijk is. Dat zij die menselijke zorg uh, levert. Mensen hebben allemaal dingen in hun werk... die hun ogen doen oplichten waar de lol in zit. Hebben soms ook... Um, punten in het werk waar pijn zit, waar geen respect uh, getoond wordt... waar de lol uit het werk er een beetje uitgepest wordt. Mij valt op uh, dat mensen daar heel graag over vertellen. Uh, in menselijk contact uh, leer je heel veel over wat belangrijk is voor mensen... in het leven, maar ook in hun werkleven. Maar er zijn natuurlijk ook andere bronnen van informatie over dat werkleven. Radio, tv, belangrijke bronnen eh, om eh, iets te laten zien... uit de wereld van werkende mensen. Eh, en soms zie je, op de radio, zie je op de radio, hoor je op de radio, zie je op de tv... Eh, dingen die je zelfs bij een werkbezoek niet makkelijk te horen krijgt... Verhalen over uitbuiting of verhalen over misbruik van werknemers. Verhalen over gevaarlijke arbeidssituaties in bijvoorbeeld weer die haven of het vervoer. Maar ik wil graag als eerste u een fragment laten horen... uit een serie die Irene Houthuis heeft gemaakt over de gevinsvoogden... in het programma De Ochtenden van de VPRO. En deze reportages heeft ze gemaakt naar aanleiding van de dood van het meisje Savannah uit Alfa aan de Rijn. Ik ben Ria van Asselt, ik ben 45... en ik werk sinds uh, 20 jaar bij de jeugdbescherming. Soms gaat het dus om zulke kleine dingetjes fout. Een vermoeide vader die overdag er ook moest zijn... en s'nachts, en bedden moest verschonen... uiteindelijk zelf ziek werd, het niet meer volhield... weer geen gebruiken om het vol te houden... We hadden een heel traject en de dag dat ik samen met vader... die kinderen zou wegbrengen naar het pleegzin, deed er niemand open. En toen dacht ik, en nou heeft hij gedaan wat hij ooit tegen me heeft gezegd. Hij heeft de kinderen doodgemaakt in zichzelf. En dat was niet zo gelukkig. Ik heb naar kantoor gebeld, ik was helemaal in de war. Ik was ongelooflijk bang dat hij dat had gedaan. Ze woonden op driehoog, dus ik kon ook niet naar binnen kijken. Hij nam zijn telefoon niet op en het deed niet open. En toen bleek dat hij vrijdags keurig naar kantoor had gebeld... dat hij de kinderen bij zijn moeder had gebracht. Omdat hij het niet meer aankon. En hij was zaterdag zelf opgepakt door de politie. Dus vandaar dat hij de telefoon niet op kon nemen. Maar toen dacht ik echt, nou, dit is het allerlaatste wat ik doe. Ik wil hier, als ik straks die kinderen daar zie... en ze liggen daar echt, dan hou ik op met werken. Dus dat had wel kunnen gebeuren. Want anderhalf jaar na de uithuisplaatsing... heeft hij zelfmoord gepleegd. En heeft u het omgekeerde wel eens meegemaakt dat het fataal is afgelopen... terwijl nee. u dacht dat het heel anders zou gaan? Nee, nee. Want dan zat ik hier nu niet meer, denk ik. Nee? Hoe niet nee. zo? Ik denk, als ik dat, als ik zou moeten leven met het feit dat een van mijn kinderen... is omgebracht door zijn of haar ouders... Dan, dan denk ik dat ik hier niet meer wil werken. Dan denk ik dat ik dat niet meer kan. Dus als u de gezinsvoogd was geweest van Savannah... de peuter die in 2004 is omgebracht door de moeder... Als u gestopt met werk? Ja. ja, dan zou ik geen gezinsvoogd meer willen zijn. Luisteraars, ik weet niet wat u hoort als u dit fragment uh, hoort. We zien de betrokken gezinsvoogd uh, niet. Maar we horen hier een zeer betrokken werknemer. Iemand die zinvol werk uh, uh, doet, uh, betrokken is bij het werk. En eigenlijk ook heel goed uh, in dit fragment de moeilijke situaties in haar werk weet te, uh, te schetsen. Bedoel, als zij vertelt uh, over... ik sta er op de stoep en ik druk erop uh, de bel... dan krijg ik bijna letterlijk zelf ook uh, die kramp... in wat zou er gebeurd zijn gevoel uh, uh, binnen. Ik vind uh, daarmee een heel mooi portret... Uh, een portret van een groep werknemers die niet altijd op de voorste rij gaan, gaan staan. Die niet altijd um, de tetteren om de aandacht. Die um, waarschijnlijk ook niet vaak zo'n spandoekje schilderen met 1% erop of een uurtje uh, minder. Um, die wel heel erg veel respect uh, van ons allen verdienen. Eh, want het werk eh, wat zij doen, eh, misschien niet eh, in het volle licht. En eh, misschien vaak pas in het volle licht op het moment dat er iets verschrikkelijks gebeurt. Als met eh, de Peuter Savanna. Eh, het werk wat zij doen is in een samenleving als de onze ontzettend eh, belangrijk. En ik vind het dus mooi dat we via zo'n fragment een kijkje kunnen, kijken, eh, kunnen krijgen in het werkleven uh, van de gezinsvoogden. Uh, werkleven wat uh, vaak ook onder druk staat. Uh, elders in de reportage, ik kan hem niet helemaal naar u uh, laten horen... want dan kan ik die andere fragmenten die ik u ook graag wil laten horen... Uh, en niet, meer, uh, niet meer kwijt in deze uitzending. Maar elders in de uitzending uh, vertellen zij over... ook alle problemen die ze met het uh, werk hebben, gezinsvoogden die klagen over het feit dat, hoewel ze ooit voor dit vak gekozen hebben... omdat ze jongeren, jonge kinderen, jonge gezinnen op weg willen, uh, willen helpen... Uh, tot hun schrik ontdekken dat ze 50, 60 procent van hun tijd bezig zijn... met allerlei andere dingen, administratieve handelingen... het invullen van formulieren, het afleggen van verantwoording... Het voeren van eindeloos werkoverleg... waarvan je aan het eind van de vergadering denkt... Uh, wat is de wereld er eigenlijk nu beter op geworden... dat we hier anderhalf uur dit werkoverleg uh, gehad hebben. Uh, die uh, mensen die dus gekozen hebben met hart en ziel voor het werk... voor uh, het werk voor andere mensen... Uh, die tot hun schrik ontdekken uh, dat ze eigenlijk de helft van de tijd... administrateur zitten uh, te, uh, te wezen en daarmee... Uh, eigenlijk, als ze niet uitkijken, de lol in hun werken, uh, in hun werken uh, verliezen. En dat is natuurlijk ontzettend uh, uh, zonde... want uh, zulke gemotiveerde mensen als deze hebben we altijd uh, uh, nodig. Um, bureaucratie, regels, verantwoordingsplicht... Soms eh, noem ik het eigenlijk wel spreadsheet management. Een manager die eh, met eh, op zijn manier eh, of haar manier eh, weer achter de computer zit. Eh, ver van het dagelijks werk af. Eh, en alleen maar bezig is om te kijken of al die administratie die de jeugdzorg, jongens en meiden invullen, weer op de goede manier eh, in het spreadsheet passen. Uh, en de eindverantwoordelijk in de uitrekening uiteindelijk ook klopt. Um, spreadsheet management. Zie je ook in andere uh, sectoren zie je ook op andere, uh, uh, in andere uh, delen van uh, ons werkzame leven uh, terugkomen. Um, bekend voorbeeld: de bonderquota van de politie. Um, de politie sluit op landelijk niveau een prestatiecontract af met de minister van Binnenlandse Zaken. Uh, een van de afspraken die ze maken is dat uh, de politieagenten, het politiekorps Nederland, een x-aantal bonnen moeten toe uh, uh, uitschrijven. Uh, schijn, nou, het schijnt ook belangrijk voor de overheidsfinanciën, want... Uh, een bon voor u is een uitgave. Uh, en voor de politie en uh, dus voor de Rijksoverheid een bron van inkomsten. Uh, maar uh, in zo'n prestatiecontract... Uh, inmiddels is dit teruggedraaid, zeggen ze. Maar in dat prestatiecontract uh, verzinnen ze dan vervolgens niks anders... dan als wij 26 politiekorpsen hebben... en dat we het totaal landelijke aantal delen door 26. Uh, dat dan weer delen uh, door de aantallen districtskantoren, het aantal... Politiekantoren En uiteindelijk krijg je dus een bonnenquotum per, uh, uh, per uh, agent. En uh, de agent weet uh, dat hij uh, die aantallen bonnen moet halen. Uh, maar denkt vervolgens, wat heeft dat eigenlijk met mijn echte werk te maken? Was ik niet uh, bij de politie gaan werken... omdat ik de samenleving, de stad, mijn dorp, uh, uh, de regio veiliger wilde maken? Uh, en waarom uh, telt voor mij eigenlijk nu... Uh, of ik wel per maand voldoende bonnen heb uh, uitgekeerd. Ook een voorbeeld van spreadsheet management. Het klopt allemaal. Het zit allemaal keurig in elkaar. We kunnen ons verantwoorden. De computerstatistiekjes uh, uitdraaien. Ze kloppen allemaal. Uh, maar het is wel een bedreiging voor de lol in het, uh, in het werk. Spreadsheet management, ook een ander voorbeeld. Uh, de uitbuiting in de schoonmakersector. Um, uh, waar in de aanbesteding van de, uit, van de schoonmaakcontracten... En geprobeerd wordt steeds meer te bezuinigen. En bezuinigingen in de schoonmaak betekenen heel wat voor de schoonmakers zelf. Als ik in de trein naar de wc ga, vind ik die wc altijd heel vies. Ja. Kan u hem niet gewoon wat beter schoonmaken? Uh, wij maken ze zo goed schoon, uh, mogelijk schoon, maar... De, de middelen die wij daartoe krijgen van het bedrijf uit... die zijn niet goed genoeg om een wc weer lekker te laten ruiken. Nee, nee, nee, een toilet goed schoonmaken, moet je minimaal 10 minuten tot kwartier. Ja. Maar ze dus, hebben twee, twee minuten per toilet. 7 oh. zeven, zeven toiletten, elke rijter zit een toilet. Als die trein maar tien minuten blijft staan op het perron... Uh, reken maar uit wat voor tijd blijft er over per wc. Ze vinden de werkdruk enorm gestegen sinds CSU drie jaar geleden de trein en het station ging schoonmaken. Er wordt gezegd dat CSU de voordeligste offerte had. 1 miljoen of 1,2 miljoen minder. Ja, dan de andere. Dus, dat is een fors bedrag. En dat gaat allemaal over onze rug. Hoe dan? Doordat wij voor, voor dat mindere geld waar hun het voor hebben aangenomen... harder moeten werken. Bent u een prijsvechter? Ik vind van niet. Ja, maar u moet het toch uit de lengte of uit de breedte halen? Als u het voor ja, minstens ja. een miljoen minder doet... dan moeten mensen harder werken. Dat kan niet anders. Ja, dat is ook zo. Ja. U kunt ook zeggen, dit gaat te ver. Ja, dat, dat, dat, dat kan. Ja. Maar dat wil u kennelijk. Ja, maar wat wil u van me horen dan? Of u niet vindt dat u eigenlijk dan moet weigeren dat u moet zeggen... dat kan niet voor deze prijs. Dat doen we niet meer. Ik kan niet tegen uh, 2,5 miljard uh, schoonmaakomzet in Nederland roepen. Beste mensen, ik ben Frie van Hulten. Wil u even morgen allemaal 10% meer gaan betalen. Want onze schoonmakers die vinden dat dat moet. Ja, en toch vraag je af waarom we dat eigenlijk niet zouden kunnen vragen. Waarom kunnen we niet gewoon zeggen... laten we gewoon 10% meer betalen voor het schoonmaakwerk? dan krijgen ook de schoonmakers een goede boterham. Uh, en misschien kunnen we ze ook wat meer tijd gunnen... Uh, om die toiletgroepen, of dat nou de toiletgroepen op Schiphol... Uh, in de treinen of in de verschillende kantoorgebouwen uh, betreft. Inderdaad, uh, goed werk voor mensen heeft een prijs. Maar kunnen we dat nou niet uh, met z'n allen uh, gewoon betalen? U hoorde de directeur van het schoonmaakbedrijf VSU, uh, meneer Van Hulten... U hoorde ook twee schoonmakers, meneer Santing en meneer Maktari... schoonmakers van de treinen in Nederland. De schoonmakers hebben vorig jaar gezegd... het is wat ons betreft nou genoeg. Het is genoeg met die bezuinigingen... en te proberen steeds maar lager in te schrijven. Want misschien is dat een voordeeltje voor de opdrachtgever. Maar als de opdracht steeds goedkoper wordt in een sector als de schoonmaak... dan weet je waar erop geknepen wordt. Misschien zijn de luchtjes iets minder lekker... maar het zijn vooral de werknemers die de prijs betalen. Want goedkoper schoonmaakwerk betekent schoonmakers... die nog sneller de toiletgroepen moeten schoonmaken... die nog minder tijd hebben om hun werk te doen... die nog vaker te maken krijgen met flexcontracten, oproepcontracten... En ik heb vorig jaar gezegd, de schoonmakers zijn mijn helden van het jaar 2010. Uh, dat deze mensen die niet de allersterkste rechtspositie uh, hebben... vorig jaar gezegd hebben, voor ons is de grens bereikt. Wij willen respect. Uh, en ook zij hadden hun spandoekjes. Daar hadden ze overigens op geschilderd dat ze respect wilden. Ze hadden er ook op geschilderd dat ze Nederlands wilden leren. En dat ze net zoals alle andere Nederlanders... hun reiskosten vergoed wilden krijgen. En dat ze eh, die staking gehouden hebben, was al top. Dat ze hem volgehouden hebben, is nog beter. En dat ze gewonnen hebben, was niet meer dan verdiend. En ja, dan gaat dat schoonmaakwerk wat duurder kosten. Maar ach, we kennen wel wat leiden hier in dit land. Uh, de schoonmakers. Uh, een voorbeeld van werknemers die respect vragen. Een voorbeeld ook wel van misstanden op de werkvloer. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen... jongens, Agnes, het is 2011. Werknemers in Nederland hebben het toch allemaal fantastisch voor elkaar. Waarom hef je die vakbond eigenlijk niet op? Waar is dat eigenlijk nog voor nodig? Iedereen kan toch makkelijk voor zichzelf opkomen... Um, en uh, ja, uh, ik ben niet van de lijn vroeger was alles beter. We hebben inderdaad met sociale strijd, met vakbondstrijd... een hoop bereikt en een hoop voor elkaar gekregen in dit uh, land... waar we trots op kunnen zijn. Ik ben trots uh, op het uh, verleden van de vakbond. En wat mijn voorgangers en ik zelf ook een beetje... hebben bijgedragen aan de verbetering van de werksituatie... van uh, werknemers hier in Nederland... En Soms ook een beetje over de grens. Eh, maar er zijn ook al eh, nog steeds voorbeelden van misstanden op de werkvloer. Van eh, misstanden eh, op de werkvloer waar werkgevers, eh, waar soms ook overheden... een loopje nemen eh, met eh, dat wat heel belangrijk is voor de bescherming eh, van, eh, van mensen. Uh, er zijn mensen die klagen over al die Arbo-regels. Ik ken ze ook, uh, die werkgevers, die zeggen... waar heb je dat nou allemaal voor nodig? Waarom hebben we al die regels op het gebied van arbeidsomstandigheden... Uh, nu nodig? Maar luister met mij even mee naar een ander fragment. Luister met mij mee naar een fragment uh, uit een uitzending van 2011... Uh, waar een werknemer... Vertelt over de schade die hij opgelopen heeft en met gifcontainers. Het is een economische afweging, hè? dus er zullen altijd partijen zijn... die bewust risico's nemen. Laurens Tersteeg. Hij is een slachtoffer van onvoldoende opleiding. Tot eind 2008 was hij een gezonde man. Hij werkte als gasmeter bij het bedrijf Rabelink in Doetinchem. Na een cursus van een paar dagen moest hij containers meten. In Argos vertelde hij wat er van hem geworden is... nadat hij daarbij fosfine inademde. Ik heb een uh, ja, scootmobiel sowieso thuis staan. Uh, dan nog een rolstoel. Thuis red ik hem wel. Maar uh, ja, ga ik echt uh, zware, uh, zware dingen doen, dan, dan, dan, dan lukt het me gewoon niet meer. Nee. Een blokje omhoog, dat zal nog wel kunnen. Maar echt uh, in een bos gaan wandelen, nee. nee. Nee, dat gaat niet meer. Dan moet ik echt een scootmobiel voor hebben. En, uh, ja, en dan mijn vrouw als extra geurensteuntje. Uh, een extra, geur en, uh, extra opslagcapaciteit, laat ik zo maar noemen. <laughs> ja, wij hebben hier uh, inderdaad een voorbeeld uh, waarvan ik blij ben uh, dat de radio dit voorbeeld heeft gedocumenteerd. Heeft laten zien dat situaties op de werkvloer soms ook totaal uit de hand kunnen, uh, kunnen lopen. Ehm... Um, niet eens echt misstanden, maar gewoon ook echt gevaarlijke eh, situaties. Gegaste containers. Eh, ze worden nog steeds in de Rotterdamse haven aan de wal gezet. Eh, ze worden vervoerd eh, door transportbedrijven. En ze worden soms zonder, soms, vaak, zonder de beschermende maatregelen... Eh, opengemaakt en dan blijken er opeens stoffen uit te komen... Eh, die eh, enorme effecten hebben op, het, uh, op de gezondheid van, uh, van mensen. Die giftige gassen maken mensen uh, ziek. Uh, en uh, het verhaal maakt me kwaad. Uh, want dat mensen hiervan lijden is eigenlijk gewoon toch... je kan het niet anders noemen, een ordinaire centenkwestie. Uh, een centenkwestie aan de andere kant... Uh, uh, waar deze containers aan boord gezet uh, worden. Uh, of dat nou in China is, of in Latijns-Amerika. Uh, uh, waar men denkt, weet je wat... als we nou die containers uh, met die matrassen, die schoenen... Uh, die uh, jassen of wat dan ook er in die containers zit... Uh, uh, vol spuiten met uh, bestrijdingsmiddelen... Uh, dan uh, uh, blijven die spullen goed. Ja, die spullen blijven wel goed onderweg. Uh, die spullen leiden geen schade op het moment dat ze uit uh, uh, Shanghai uh, uh, hierheen uh, uh, komen. En in uh, Rotterdam aan de kwal gezet worden voor distributie naar het hele Europese achterland. Uh, maar uh, het is een centenkwestie om uh, um het zo te kunnen vervoeren. Het is ook een centenkwestie uh, om uh, niet uh, op grote schaal dit soort transporten eh, van tevoren goed te controleren. Eh, antwoord is eigenlijk simpel. Bedoel, eh, zet gewoon eh, mensen eh, met beschermende kleding en testapparatuur eh, eh, aan de wal. En of dat nou in Rotterdam is of elders in het achterland. Eh, dit was in Doetinchem waar die container voor de eerste keer werd opengemaakt. Eh, eh, maar eh, het is dus een centenkwestie. kwestie. Uh, om het niet te doen. Uh, en het is overigens laksheid van de Nederlandse overheid. Want die blijft nog steeds volhouden.